Tien uur jobboot met het NOS-journaal. De zoektocht in het Bunderbos in het Limburgse Elslo wordt gestaakt omdat het te donker is. De politie bewaakt het gebied en zoekt morgenochtend verder. Er wordt gezocht naar twee vermiste jongens uit Zeist. De zoektocht wordt gedaan door militairen van het Korps Mariniers. Ze zijn gespecialiseerd in het signaleren van veranderingen in het landschap. De broertjes van zeven en negen zijn gisteren nog gezien bij een benzinepomp in Neerbeek in Limburg, waar hun vader heeft getankt. Olieconcern Shell gaat in de golf van Mexico... op een diepte van bijna drie kilometer onder water boren naar olie en gas. Nooit eerder werd er op zo'n diepte geboord. In 2016 moet de eerste olie opgepompt worden. Shell verwacht in de beginfase zo'n 50.000 vaten olie per dag te kunnen oppompen. De jongen van 17 die in Amerika begin deze maand... een scheidsrechter zodanig mishandelde dat hij een week later overleed... is aangeklaagd wegens mishandeling met de dood tot gevolg. De aanklacht is minder zwaar dan doodslag... Mishandeling met de dood tot gevolg kan worden bestraft met vijf jaar cel, maar de straf kan lager uitvallen voor minderjarigen. Het Openbaar Ministerie in Utah wil de jongen als volwassenen berechten. Dan kan hij een hogere straf krijgen. De jonge voetballer mishandelde de scheidsrechter tijdens een amateurwedstrijd nadat hij hem een gele kaart had gegeven. Enkele uren later raakte de scheidsrechter in coma en een week later overleed hij.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 De Lijn, met Gio Lippens. Goedenavond om ruim 4 minuten over 10 zijn we er weer met een uurtje sport en dat op de dag dat Alex Ferguson het voorgezien houdt. Het clubicoon van Manchester United stopt na 27 jaar als manager. To het was a good club to but I didn't think about Aberdeen if you know what I mean. I didn't think that there would ever could ever match here. Dat was Sir Alex Ferguson toen hij begon in Manchester. De schot is nog altijd even onverstaanbaar, maar verder is er een 27 jaar veel veranderd. Onder zijn bewind werden de prijzenkasten voller en voller en vaak gebeurde dat met behulp van Nederlandse voetballers. Straks praten we uitgebreid over zijn voetbalpensioen, onder andere met Edwin van der Sar. En in de Ronde van Italië was er succes voor Argo Shimano. De Nederlandse ploeg mocht namens John Degenkop de bloemen voor de vijfde etappe in ontvangst nemen. De Duitser dankte na afloop zijn ploeggenoten. Het was een great job van mijn team We race. We Shimano. Later in deze uitzending blikken we terug op de etappen met de winnende ploegleider oud-coureur Adi Engels. En verder kijken we vooruit op de bekerfinale van morgen. Tegen PSV wil AZ een moeizaam seizoen afsluiten met een grote prijs. Dus ziet hemelvaartsdag van coach Gert-Jan van Beek om morgen zo uit. Op tijd in de bus richting Rotterdam. Uh, in Rotterdam, ergens een, uh, een, een ruimte zoeken waar we wat eten en wat kunnen rusten. En dan uh, op naar de keuken. Dat alles en nog veel meer tot 11 uur op deze zender. Breaking news this morning. That it's been confirmed that Manchester United manager Sir Alex Ferguson will retire at the end of the season after 26 years in charge. Het grote nieuws kwam dus vanochtend uit Engeland. Sir Alex Ferguson beëindigt na dit seizoen zijn werk als manager bij Manchester United. Een taak die hij maar liefst 27 jaar lang heeft vervuld. We praten erover met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, goedenavond. Goedenavond. Hoe is er in Engeland gereageerd op het afscheid? Ja, het was interessant te zien hoe de nieuwszenders hiermee omgingen. Want eigenlijk is het vandaag Prinsjesdag, de dag dat de regering de plannen voor het komend jaar bekend maakt. Dus ja, wat wordt de opening van het nieuws vandaag? En dat was toch Sir Alex Ferguson. En dat geeft wel aan dat het nieuws hier is ingeslagen als een bom. Het kwam toch wel als een verrassing. In februari gaf hij nog een interview, gaf hij de indruk dat hij nog wel door wilde gaan. Pas nog een week geleden uh, sprak hij over zijn dertiende landstitel... en toen zei hij, ja, dit is de springplank voor succes... voor de komende tien jaar. Dus we kregen echt de indruk dat hij nog wel even door zou gaan. Pas dinsdag hoorden we de eerste geruchten. En vanochtend werd dat bevestigd. Sir Alex gaat met pensioen. Zeggen Na dit monumentale nieuws hè, waren er alleen maar lovende woorden voor Ferguson? Ja, dat kan ook niet anders. Hè. Een voetbalcoach die al langer dan vijf jaar op zijn plek zit... dat is in dit land een zeldzaamheid laat staan. 27 jaar, 13 keer landskampioen, 5 keer de Engelse beker... 2 keer Champions League, de Supercup. Ga zo maar door. Hij is de succesvolste coach ooit eh, in dit land. ja, dan hoor je op een dag als vandaag weinig negatieve geluiden. Hoe en wanneer wordt er in Manchester afscheid van hem genomen? Ja, het grote moment is komende zondag. Dan speelt Manchester United thuis tegen Swansea. Dat is ook het moment dat Man United de beker ontvangt. Hè? De landstitel. Uh, dat is een titel met een gouden randje. Of een zwart randje, hoe je het maar bekijkt. Maar het zal wel een heel beladen moment zijn. Met veel emotie voor de fans, voor de spelers. Voor Ferguson zelf natuurlijk. En dan het echte afscheid. Zijn aller allerlaatste wedstrijd. Zondag 19 mei. Uit tegen West Bromwich Albion. Het zal precies zijn 1500ste duel worden dat hij aan het roer staat van Manchester United. Ja, een mooi getal om mee te eindigen. Na die 27 jaar moet er een opvolger komen. Er zullen namen circuleren. Wat zijn de bekendste namen? Ja, we hebben een paar mogelijkheden. Laten we beginnen met de usual suspects. Joep Henkes van Bayern München natuurlijk. Hè, die vertrekt om plaats te maken voor Pep Guardiola. Dus die is beschikbaar, ook erg succesvol. José Mourinho, coach van Real Madrid. Hij heeft al herhaaldelijk laten weten dat hij terug wil naar de Engels Engelse competitie. Maar we horen wel de afgelopen weken dat hij waarschijnlijk teruggaat naar zijn oude club Chelsea... Maar de boekmakers, de wetkantoren hier... Ja, die geven toch de meeste kans aan David Moyes van Everton. Misschien een wat minder bekende naam voor een Nederlands publiek... Er zijn veel overeenkomsten met hem en Ferguson. Hij is een schot, komt uit dezelfde buurt als Ferguson in Glasgow. Hardwerkend, no-nonsense coach. En net als Ferguson al heel lang coach bij één club. Geen 27 jaar, wel 11 jaar. Dat is op zich al heel bijzonder. En een coach die met beperkte middelen Everton een succesvolle club heeft gemaakt. Speelt geregeld Europees voetbal, zelfs een keertje de Champions League zwakke punt, en dat is het enige, hij heeft nooit echt prijzen gewonnen. Dat is wel heel belangrijk. Waarom maakt hij toch de meeste kans? Ja, die aanwijzing zit in de verklaring van Ferguson... die we vanochtend uh, van hem hoorden. En hij zegt, Ferguson zegt, ik wil pas de club verlaten... als ik er zeker van kan zijn dat de organisatie in een uitstekende vorm zit. Nou, moois komt dus in gespreid bedje. Hij heeft dan het team waarmee Ferguson zich ook omringde. Die zal mooi steunen. En dat is ook de filosofie van de club... Continuïteit. En dat was wel een probleem met een grote naam als Mourinho geweest bijvoorbeeld. Want die had eigen mensen willen meenemen, eigen beleid. En daarom een wat kleinere naam als Moyes waarschijnlijk logischer. Nou hoorde ik jou net de boekmakers zeggen, uh, even onder ons. Niemand luistert mee. Op wie heb jij je geld gezet? Ja, oh, Moyes. We, we, we weten dat hij uh, vanavond een gesprek heeft gehad met zijn eigen clubvoorzitter... Uh, uh, die speelt een wedstrijd tegen Chelsea, geloof ik, morgen. Um, en, maar er zijn al gesprekken gevoerd. En de verwachting is dat er morgen een, uh, een, een nieuwe naam bekend wordt gemaakt bij Manchester United. En ik zet mijn geld in op David Moyes. Nou, we gaan het horen morgen. Arjen, dankjewel. 27 jaar lang was Sir Alex Ferguson dus manager van Manchester United. Hij was daarmee een van de langstzittende trainers in het internationale voetbal. Een periode die werd opgesierd met een groot aantal prijzen. Als voetballer schopte Alexander Chapman Ferguson het tot Schots International. Als manager werd hij een legende. In 1974 begon hij zijn trainerscarrière bij East Sterlingshire in de derde Schotse divisie. Vier jaar later ging hij aan de slag bij Aberdeen, waar hij zijn eerste prijzen binnenhaalde. Acht jaar lang bleef hij bij deze club, waarin hij driemaal de landstitel vierde... en één keer de Europacup 2 veroverde. In 1986 trad hij in dienst van Manchester United... Het begin van een unieke samenwerking. Maar toen nog een opwindend moment voor de jonge Alex Ferguson. That was excitement, real excitement. And it's a, it's a strange thing, but um, my, first, my immediate was um, when, when's first plan, If you know what I mean. In Engeland werd hij een groot succes als coach, maar had hij wel een lange aanloop nodig. Pas in zijn vierde seizoen veroverde hij een prijs, de FA Cup. Drie jaar later was zijn ploeg eindelijk de beste in de competitie.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 Dit jaar bleef succes in het belangrijkste Europese toernooi uit. Maar twee weken terug werd wel de Engelse titel binnengehaald. Toen was het het eerste kampioenschap van Robin van Persie. Nu is het de laatste titel van Sir Alex Ferguson. In de jaren dat Ferguson bij United aan het roer stond... werkte hij dus met Nederlandse topspelers. Een daarvan is Edwin van der Sarre. u hoorde het net al. De Record International heeft goede herinneringen overgehouden... aan de samenwerking. Ik uh, ja, woon in, uh, ja, in het dorp naast me eigenlijk. En ja, je kon, je kon met alles van, met van alles kon je met hem, met hem bespreken eigenlijk. Het is uh, natuurlijk ook door zijn leeftijd. Uh, zijn zijn kleinkinderen zaten dezelfde leed als, als, mijn, als mijn zoon. Ze hadden op dezelfde school, speelden dezelfde voetbalclub. Dus ja, je had een aantal raakpunten ook op dat vlak. En uh, ik heb hem ook nog een keer in dat we bij een kerstconcert uh, hebben gezeten... waar, uh, waar zijn, uh, zijn kleinzoon opdracht en mijn zoon ook uh, aan meedeed. En een dag later, uh, terwijl ik een partijtje aan het spelen ben, uh, 6 tegen 6, komt hij naast het doel staan. En dan komt hij vertellen hoe trots hij was uh, dat zijn kleinzoon uh, uh, aan het zingen was. En tussentijd moest ik een redding maken en daarna bleef hij doorgaan. Dus ja, het is een hele, hele, aparte, hele aparte man en een uh, hele warme man. Je kon, je kon echt met van alles bij hem, uh, bij hem, bij hem terecht. En uh, hij verdedigde je ook uh, tot, uh, tot en uit een terreur eigenlijk. Totdat je het echt, uh, echt de bond had gemaakt. En dan, uh, ja, dan moest je eigenlijk consequenties trekken eigenlijk. Maar... Hij, ja, hij deed gewoon alles om het team te beschermen. en uh, om zichzelf natuurlijk ook de best mogelijke manier om, uh, te prepareren om, om prijzen te winnen. Als ik nou gewoon vraag om in een korte zin te vertellen wat, wat United nu kwijtraakt? Ja, lastig. Uh, een boegbeeld, een, een ambassadeur. Uh, wat hij nog gaat doen. wat ik even snel las op, uh, op Twitter en uh, op de wat Engelse journalisten die, uh, die, die, wat, uh, die wat zeiden. Maar uh, ja. Ryan, Ryan Giggs bijvoorbeeld heeft nooit een andere manager gehad. Vanaf 1987 heeft hij alleen maar Alex Ferguson gehad. Dus ja, dat, dat, dat zegt wat. Uh, een speler die zo'n lange, uh, illustre carrière heeft gemaakt. Hij heeft gewoon maar één trainer gehad. Ik ben, uh, ja, wat dat betreft, natuurlijk iets meer uh, heb ik gereisd. Uh, Nederland heb je een aantal gehad, uh, It Italië. En, uh, en de gelukkige Amsterdam, mijn laatste zes jaar, was, uh, was onder hem. En, uh, ja, vanaf het begin dat ik er was, was het een warm bad eigenlijk. Uh, vanaf de eerste dag uh, voelde het gewoon als, uh, ook als mijn club. En, uh, en op zo'n manier heeft hij, uh, heeft hij zich ook uh, opengesteld uh, in het in eerste gesprek... Uh, voordat ik naar United toe kwam. Je gaf net al een heel klein inkijkje. Uh, wij weten dat hij van paardenracen volgens mij houdt, van een goed glas wijn. Er wordt altijd gezegd, na afloop gaat hij dan even zijn kantoor in... met de coach van de tegenstander. Heb jij nog zoiets waarvan je zegt, van, dat is eigenlijk onbekend... maar dat mogen de mensen nu die toch stopt wel misschien uh, even weten... Nou, hij is ook heel erg in uh, historie. He, bijvoorbeeld uh, oorlogen, zeg, hoe, uh, Schotse onafhankelijkheid uh, daar in, in Amerika, noord tegen zuid. Hij is, uh, op het moment dat wij een trainingskamp waren in, uh, in Amerika... is hij ook naar, uh, naar, uh, naar, die, naar, die, naar die gebieden geweest waar, waar dan uh, belangrijke historische uh, slagen zijn, uh, veldslagen zijn geweest. Dus dat is een, uh, een iets wat hij ook heel erg interessant vindt en veel boeken over ik, ik weet ook nooit waar hij de tijd vandaan haalt. Want uh, hij kijkt alle wedstrijden ook nog in, wat je zegt, uh, paardrace's. Uh, hij heeft uh, twee, of, ja, kijken, twee kids, zal ik maar zeggen. Kleinkinderen allemaal. Dus ik weet niet hoe hij het allemaal gedaan heeft al die jaren. Hij, uh, hij, hij had niet zoveel slaap nodig. Hij was de eerste altijd bij de club ook. Dan komen we ook bij de opvolging. Uh, er gaan wel wat namen rond. De manager van Everton wordt genoemd. Is, uh, ja, Misschien wel José Mourinho. Wat, wat, wat voor type moet daar komen? Kun je daar iets over zeggen? Jij hebt daar rondgelopen. Moet dat zo'nzelfde zijn of iets anders? Of... Ja, kijk, de, de, de chief executive David Gill gaat ook weg. Die uh, Met z'n tweeën hebben ze een, een belangrijke periode doorgebracht, hoofdsucces gebracht. Ja, wie, wie er precies komt uh, die zegt, zijn de geëikte namen. Ik, uh, ik denk zomaar dat het ook een verrassing kan zijn. Waar denk je dan aan? En dat ga ik jou niet vertellen, anders is het geen verrassing. Nee, nou ja, we zitten hier bij Ajax, ik had me toch voorgenomen om in ieder geval die naam even te noemen. Maar aan Frank de Boer hoeven we niet te denken in dit geval? of? Ik mag het niet hopen, want wij zijn heel erg tevreden over Frank. En uh, zeker wat, uh, wat Frank natuurlijk afgelopen 2,5 jaar gedaan heeft. En uh, dus wij willen Frank graag nog een aantal jaartjes, uh, aantal jaartjes hier houden. En, uh, hij zelf volgens mij ook, dus uh, daar gaan we aan werken. Edwin van der Sar was dat in gesprek met Ragnar Niemeijer. De huidige Ajax-directeur was niet de enige Nederlandse doelman. die bij Manchester United onder contract stond. Ook Raymond van der Gouw mocht met Ferguson samenwerken. Ja, ik heb uh, het geluk gehad dat ik uh, zes jaar onder hem mog, heb mogen werken. En, uh, ik kan het alleen maar als een hele positieve periode beamen. En ik had het voor geen goud willen missen. De coach Ferguson zelf, we kennen twee kanten. Een hele harde kant en een zachte kant. Ja. we eens beginnen met de zachte kant. Want die heb jij ook ervaren? Geef eens wat voorbeeld. Nou ja, ik zie Ferguson meer als um, iemand met twee gezichten: van, uh, het gezicht van uh, de voetbalmanager en het andere gezicht als een family man. Um, ja, over het voetbalgedeelte bestaat maar één ding, je moet presteren. En daar moet je alles voor over hebben. En dat moet je als speler zijn er ook hebben. En als je, als je dat doet, als je dat laat merken en hij weet dat, dan weet hij het ook te waarderen. En dan krijg je ook alle lof van hem om, om dat te laten zien wat, wat jij hebt. Hij haalt gewoon wel het beste uit je. Ja, als je dat niet doet, ja, dan heb je echt een probleem met hem. dan uh, laat hij het merken. Dan kon hij tekeer gaan. Dan uh, kan hij echt tekeer gaan En daar zit, uh, daar zit niemand op te wachten. Dat kan ik je wel beloven. Volgens mij hadden jullie daar ook een bijnaam voor, toch? Als hij zo ja. over de hoofden ja. van de spelers tekeer ging. Hoe, hoe noemde je ja. dat? Ja, dat, uh, de hairdryer. De hairdryer? <laughs> ja. ja. <laughs> daar kwam er wel uh, verbouw wat los. Ja, een beetje, een beetje wind. Dat heb jij vaak genoeg meegemaakt? Ik heb het een aantal keren meegemaakt, ja. ja. En op die manier dwong hij ook wel weer respect af dat? Ja, ja, ja. kijk, uh, je moet natuurlijk wel met iets komen wat terecht is. En uh, ja, als je daar tegenin gaat, dan uh, werd hij alleen maar kwade. Ging dat ook over discipline? Als hij dus de scherpte miste bij de spelers? Ja, ja, ja, ja absoluut. Als je ja. niet uh, datgene bracht wat hij voor ogen heeft, dan, uh, dan had je een probleem met hem. De zachte kant. Uh, ik kan me herinneren dat jij bijvoorbeeld uh, bij de geboorte dacht ik van je tweede kind. Ja. Uh, toen leerde jij weer een andere Ferguson kennen. Ja, hij is ook een family man. Um, uh, <kliek> wij hebben toen een, een periode gehad dat wij het uh, privé wat moeilijk hadden. Onze, uh, onze tweede dochter was uh, heel ernstig ziek. Die lag op uh, intensive care. Mm -hmm. En er was ook alle ruimte om daar voldoende aandacht uh, aan te geven. En uh, er hoort ook eens een, een wedstrijd bij overslaan of een training bij overslaan. Dat was dan ook absoluut geen probleem. Hij had interesse. Um, hij leefde met je mee. En uh, als, als het nodig was uh, om, om het privé uh, op orde te zetten, dan, dan kreeg je die tijd ook. Want Fölksenaar is wel het type van, ja, je moet zorgen dat het privé goed is. Dan kun je optimaal presteren op het veld. En daar waakte hij ook voor. Ja. Uh, over al die jaren, wat is dan zeg maar, zijn stempel geweest op United? Wat is zijn invloed geweest? Ja, zijn invloed is heel groot geweest. Hij heeft die club uh, opgebouwd. De club heeft het uh, een bepaald moment moeilijk gehad... En uh, ze waren op zoek naar een, een trainer die hun weer kampioen kon maken. En dan zijn ze, toen zijn ze terechtgekomen bij Ferguson. Nou, uh, uh, een stukje geschiedenis. Uh, de periode dat hij trainer was in Schotland. Dat was uh, een periode dat hij uh, toch iets bewezen had. Nou, United heeft hem genomen. Beginperiode even uh, uh, op een bepaald moment een twijfelgeval. Wel of niet aanblijven. En in één keer ging het lopen. En vanaf dat moment is die club eigenlijk alleen maar een stijgende lijn helemaal naar boven gegaan. Uh, toen ik bij die club kwam in 1996 was die club heel groot. Maar toen ik er wegging in 2002 was die club nog vele malen groter. En in die tussentijd vanaf toen en nu, dat is alweer 11 jaar verder, is die club nog, nogmaals vele, vele malen groter geworden. Remel van de Gau was dat aan het einde van ons rondje langs de velden bij het aangekondigde afscheid van Sir Alex Ferguson bij Manchester United.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 Madonna met La Isla Bonita om vijf minuten voor half elf. Vorig jaar in de Vuelta was hij namens het Nederlandse Argo Shimano de slok op. Met vijf etappezegers. En vandaag voegde John Dekenkop daar een eerste overwinning in een Giro-etappe aan toe. In een gemankeerde sprint, zoals dat heet. Adi Engels, goedenavond. Goedenavond. Adi, je bent ploegleider van John Dekenkop En dan zeggen we uh, dat is één. Ja, dat is zeker één. Ja. Je <laughs> moet, uh, moet met één beginnen, hè? <laughs> Hadden jullie erop gerekend vandaag? Ja. Nou ja, in die zin, uh, kijk, je, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Maar uh, als, je, als je dit schema bekijkt van heel de Giro en je hebt mij gevraagd van, wat is de beste kans is voor, voor John, dan, uh, dan had ik vandaag gezegd. Want je had wel verwacht dat hij met zijn sterke benen, met zijn sterke aankomst erbij zou zitten in die laatste kilometer. Uh, he, iemand als Mark Cavendish bijvoorbeeld, die kon er niet meer bij blijven op het laatste klimmetje. Nee, nou, dat is ook precies de reden waarom we, waarom we nou net deze rit hadden, hadden aangestipt. Kijk, uh, we moet eerlijk zijn, Cavendish is, uh, is de beste sprinter ter wereld. En kunnen we kunnen wel kloppen als het, als het vlak is, maar dan is het moeilijk, dat hebben we de eerste rit ook gezien. En, maar als het wat lastiger wordt, ja, dan is het voor hem sneller lastig dan voor John. John is gewoon een, iets, of iets, is een veel completere renner dan Cavendish en uh, die kan het gewoon goed overleven. En ja, dan is de kans groot dat hij er niet bij is en, uh, en, en zeker op een aankomst zoals vandaag die toch een kilometer lang uh, 2-3% omhoog loopt. Dan, uh, ja, dan, is er, uh, dan is er wat mij betreft geen, geen betere sprinter dan deze kolom. Dus we wisten heel goed dat het vandaag onze dag uh, moest zijn. En uh, nou ja, daar hebben we ook alles voor in het werk gesteld om, uh, om tot die sprint te komen. Ja, maar ik kan me wel en, voorstellen dat jullie niet met het idee naar de Giro zijn vertrokken dat hij dat resultaat van vorig jaar in de Vuelta even ging overtreffen, hè? vijf etappen overwinningen? Nee, zeker niet. Dat is, uh... kijk, ik zeg maar het straf voor, uh, voor te lachen, je moet meteen beginnen. Maar voor de Giro werd mij gevraagd van wanneer ben je tevreden als je in Brescia bent en ik zeg, uh... ik heb geantwoord als, als, als we een etappe hebben gewonnen. Dus in principe is het is het voor ons gewoon uh... is het voor ons super dat we hier uh, in ieder geval een rit winnen. En wat de vorige jaar in de gebeurd is, is, is, in het hele dagse en natuurlijk gewoon uniek. Uh, dat weet ik ook. En ja, er kan, er kan van alles gebeuren. Er kunnen er kunnen nog ritten worden gewonnen, maar nou ja, wat, nogmaals, wat daar gebeurd is is uniek. En uh, op dit moment zijn we, zijn we heel erg blij met, uh, met deze overwinning. Ja, heeft deze overwinning misschien toch ook voor jullie iets meer glans? Ook voor Degen zelf. Uh, want uh, laten we eerlijk zijn. De bezetting en zeker de sprintbezetting in de Vuelta... was vorig jaar minder sterk dan de sprintersbezetting in de Giro. Um, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Uh, alhoewel het vandaag natuurlijk geen, geen pure massasprint was. Nee. Er, waren, er waren veel renners af. Er was een klim in de finale. Uh, maar dat is wel de verdienste van, van ons en van John, dat, uh, dat hij daar wel zit. En uh, ja, meer glans. Uh, voor mij geeft het zeker meer glans. Ik ben er zelf bij, ik voel de emotie. Dan is het natuurlijk sowieso, uh, sowieso anders. En uh, ja, dat is, dat is misschien het verschil. Ja, hoe hou jij je trouwens in zo'n auto achter de koers? Uh, want dit is jouw eerste Giro als ploegleider. Uh, je hebt hem als coureur meerdere malen gereden. lijkt me een totaal ander gevoel. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Het is, uh, kijk als als als renner heb je natuurlijk ook spanning. Uh, alleen dan zit je zelf op de fiets en dan heb je zelf altijd uh, precies in de gaten wat er gebeurt. En in de auto is het gewoon heel moeilijk. En we hebben we hebben allemaal tv. Alleen ja, de, de, de aankomst was, uh, was in het in in Matera in een stadje. Dus tussen de gebouwen. TV viel uit. Ik kon niet meer zien wat er gebeurde. En uh, ja, dan hoor je ook nog eens een keer op de koersradio dat er een valpartij is. En uh, in de laatste kilometer, ja, dan, dan weet je helemaal niet meer uh, waar je het hebt spanning. Wanneer wist jij het en, voor het eerst en... dat hij had gewonnen? Naar nou, toen hij over de finish kwam. Toen hij de lijn passeerde en ze op de radio zeiden van de uh, Toor, John Degen Kolb. Toen wist ik het zeker. En wat gebeurde er toen in de auto? Toen werd er uh, redelijk luid geschreeuwd. <laughs> ik denk niet dat jullie het hebben gehoord, maar het was toch... Uh, dat was een enorme ontlading, want ja, net wat ik zeg, je weet niet wat er gebeurt, je zit in spanning. Ik had uh, de laatste keer beeld op, op twee kilometer voor de Venus en toen, toen zag ik dat hij daar zat samen met, met Luca Mesquets die, die onderuit ging in de bocht. Dus ja, dan weet je dat hij gewoon heel erg dicht heel erg dicht gaat zijn en ja dan, dan, dan kan je nu niet meer zien wat er gebeurt en dan hoor je een valpartij en dan is het nog een kilometer en dat duurt enorm lang om dan te horen wie de wint en dan is natuurlijk ja die ontlading enorm. Ja zo te horen ben je nu in het hotel zitten jullie aan tafel uh, te eten dat betekent wel dat je waarschijnlijk de beelden terug hebt gezien hè? Wat een chaos was het daar hè, bij die sprint. Ja het was zeker een chaos maar goed. Uh... Daar staat het hier wel een klein beetje bekend om, dat uh, de finales hectisch en, en technisch zijn. En uh, ja, het lag nat natuurlijk, dus dan is het helemaal gevaarlijk. En, en uh, ja, Luca die gleed gewoon, uh, hij gleed weg op, uh, op de zebra. Wat, wat, ja. Hij schatte de bocht te verkeerd in, ging hij gewoon te hard die bocht in of kan dit gebeuren? Nou, hij, ging, hij ging er niet te hard in denk ik, maar misschien, misschien dat hij iets te vroeg aanzette vanuit de bocht, dat hij daardoor, dat hij daardoor wegging. Dat hij daardoor weggleed, maar het kan gewoon gebeuren, dat zie je. Het is, uh, ja. het is gewoon enorm vlat. We zitten in het zuiden van Italië, daar, daar regent het niet alle dagen. En als het dan een keer regent, zeker in een stadje... ...dan is het gewoon spekvlad en dan, en dan kan zoiets gebeuren. Ja, en, uiteindelijk ja. pakt het geweldig uit voor jullie. Uh, want uh, het was met name de concurrentie die werd opgehouden. Was jij verbaasd dat Dekenkop zo behendig... ...om die vallende mescash heen reed? Nou, ik vond dat hij, heel, dat hij het heel knap deed, maar verbaasde uh, niet echt, want ik weet dat hij heel handig is op de fiets. En, uh, en hij had ook, maar dat is ook het instinct van de sprinter. Kijk, uh, als, als hij aan de buitenkant zit, ja, dan gaat dan, dan hij ertussen. Maar het is gewoon het instinct dat hij, dat hij net aan de binnenkant van het wiel zit. Als ze glijden, dan vlijden ze naar buiten en dan kan hij altijd door. Of dus het is gewoon uh, ja, een automatisme, wat dat gewoon die sprinters, die, die hebben dat en die zitten gewoon aan de goede kant. Ja. Hey, het is je eerste Giro, dus als ploegleider kijk je je ogen nog uit? Ja, ik kijk zeker mijn ogen uit, want uh, als renner zie je veel en maak je veel mee. En dat is, uh, nou ja, ook als je hem heel vaak gereden hebt, dan, uh, dan, dan kijk je opnieuw je ogen uit. Maar nu als ploegleider zie je toch weer heel andere dingen. Je ziet het van de andere kant en uh, je krijgt veel meer mee van wat er allemaal speelt op de achtergrond. Kijk als renner, Word je naar de stad gereden en, en fietsen je je etappe en word je naar het hotel gereden en ga je eten en slapen. En nu krijg je veel meer mee van ja, wat er allemaal op de achtergrond bezig is. En uh, dan heb je... Dan, dan besef je echt hoe, uh, ja, wat voor een groot evenement het is en wat er allemaal bij komt kijken. En, en dan kijk ik opnieuw naar hoog uit. Ja. Hmm. Zeg, en uh, morgen gewoon weer een etappe. Hè? Zullen we gaan voor Kevin Nish? Uh, hij heeft, uh, heeft op voorhand de beste papieren. Laten we dat zeker... Uh zeker stellen. Hij is, uh, dat hebben we het eerst gezien? Hij is, is super snel. Het is plak. Het is voor hem uh, perfect. En en we gaan uh, een goed plan moeten bedenken om hem uh, om hem te kunnen kloppen morgen. Mooie dag weer morgen. Uh, geniet er nog even van deze avond. Adi Engels, dankjewel. Doe we zeker. Graag gedaan, dankjewel. Dat was Adi Engels. Dan gaan we nog een wielerberichtje uh, lezen. De Spaanse wielrenner Luis Leon Sanchez. Die mag namelijk weer koersen. Zijn werkgever Blanco mag hem na arbitrage bij de UCI niet langer aan de kant houden. Sanchez zou contacten hebben gehad met dopingarts Eufemiano Fuentes. En sinds begin februari werd hij niet meer opgesteld door de Nederlandse World Tour ploeg. Sanchez gaat op 22 mei van start in de ronde van België. En dan hebben we inmiddels uh, weer contact over het afscheid van uh, Alex Ferguson. Uh, we gaan praten met iemand die heel nauw met de grote baas daar heeft samengewerkt. Uh, dat is René Meulensteen, U ken hem wel. De Nederlandse veldtrainer bij de Engelse kampioen. Meneer Meulensteen, goedenavond. Goedenavond. Hoe heeft u het nieuws te horen gekregen? Ik neem toch aan van Ferguson persoonlijk, hè? Ja, ja vanmorgen. Uh, vanmorgen vroeg op Carrington toen uh, heeft hij... Uh... Mij en uh, Mick Veel en Eric Steel, onze uh, goalkeeper coach, bij ons geroepen en uh, ja, het nieuws, uh, het nieuws uh, duidelijk gemaakt. En in alle eerlijkheid, u had het waarschijnlijk al zien aankomen. Nou, eerlijk eerlijkheid uh, halve, uh, moet ik zeggen dat het eigenlijk niet het geval is. Um, omdat ik, uh, ik had zeker nog gedacht dat hij zeker nog het komende seizoen door zou gaan. Hij gaf ook geen enkele indicatie in de laatste weken dat ik dacht van, hey, er zijn toch wat signalen waar ik misschien wat scherp op moet letten. Helemaal niet. Ja, en toen de geruchtenstroom gisteravond op gang kwam door sms'jes, et cetera, ja, dan ga je toch denken. Ja, goed, vanmorgen werd het dan allemaal helder. Ja, is het dan een emotioneel moment? Want u heeft ook heel lang met hem samengewerkt. Het kwam allemaal een beetje als een, als een, als een schok. En ook het, het, uh, de meeting van morgen was eigenlijk heel kort. Het was eigenlijk maar vijf minuten. Want daar speelden zoveel dingen die hij nog moest doen... voordat hij naar, naar Old Trafford ging om het dan wereldkundig te maken. Dus ja, uh, je had eigenlijk helemaal geen tijd om, om emotioneel te zijn. Nee, en hoe gaat het dan verder binnen de club? Of, of gaat u allemaal dan meteen gewoon weer verder aan het werk? Uh, want ik kan me voorstellen dat iedereen wil toch even iets kwijt daarover. Ja, maar ja, goed, we hebben toch weer uh, in principe de draad gewoon opge opgepakt. Ik heb uh, gewoon de training verzorgd, zoals ik, uh, zoals ik elke dag doe. Alleen, ja, je hebt misschien een, een, een iets ander uh, eh, woordje vooraf de training. Hè. Het is toch een, toch een speciale dag, een rare dag, een, een, een, uh, een, uh, een dag ja, die, die je nooit meer vergeet. Een trieste dag, nou, al die dingen die ik... Maar ja, goed, op een gegeven moment uh, moet je toch gewoon verder en... Uh, dat hebben we vandaag gewoon gedaan. Ja, we hebben er vanavond al veel mensen over gehoord. Edwin van der Sar, Rimmel van der Gouw. Um, u heeft ook lang dus met hem samengewerkt. Wat heeft hij u geleerd? Ja, het is een plus aan, aan dingen. Hè. Uh, hij is natuurlijk een, een, uh, zoveel ouder... en in die zin dat er een leeftijdsverschil bestaat... dat hij in principe mijn, mijn, mijn vader zou zijn. Ja. Dat is een generatieverschil. Hè. En, uh, wat ik gewoon knap van hem vind, is dat hij altijd heel goed heeft weten... Om, om toch weer binding te vinden met die jonge mensen om zich heen. Dat heb ik altijd ook zo eh, als prettig gevaar. Hij, hij heeft het altijd prettig gevonden. Iemand zoals ik, eh, ja, die een stuk jonger is. Hè, want jonge mensen zijn, die hebben energie, die hebben ambitie, die hebben ideeën. En daar, daar heeft hij altijd een goed vermogen gehad om daarin mee te gaan. Dus met betrekking tot hem toe is natuurlijk toch de ervaring... Hè, die hij door de jaren heen heeft opgebouwd. Het lezen van wedstrijden, bepaalde uitspraken... dat ik dacht van... Hey, ja, god, en het komt dan allemaal ook inderdaad precies zo uit. Die, die enorme drive die er altijd en maar altijd in zit, elke dag weer. Um, hè, het oog voor perfectie, voor detail, het blijven doorgroeien. Dus ja, je, je wordt een beetje gewoon meegenomen. En aan de andere kant hoop ik ook dat ik hem ja, de laatste jaren wat energie heb gegeven. Waardoor dat hij uh, ja, misschien zelfs wat langer door is gegaan um, tot op dit moment. Met zo'n iconisch figuur lijkt het me lastig, uh, als er een opvolger moet komen, uh, wat voor type coach moet dat zijn? Ja, uh, wat voor type coach moet het zijn, er uh, ik, ik, is natuurlijk ontzettend veel over gespeculeerd. En, uh... Ik denk volgens mij heeft de club, dat de club de, de laatste dagen daar uiteraard of weken misschien al uh, uiteraard mee bezig is geweest. En volgens mij gaan ze dat ook binnenkort, uh, zoals ik de club ken, uh, wereldkundig maken. Ja, het moet een, een, een, een, een, een man zijn die begrijpt uh, waar het bij zo'n club als Manchester United om gaat. En waar het in de Premier League om gaat. En uh, ik denk dat dat een van de belangrijkste vereisten is. Moet het een Engelsman zijn? Of nou ja, in het geval van Ferguson een schot? In ieder geval een Brit? Nee, niet, niet, niet, niet noodzakelijk. Hè? Ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk. Ik denk, ik denk dat de pool waaruit je vis kan worden vrij, uh, vrij klein is. Ik heb ook altijd aangegeven: als de club uh, voor deze beslissing komt te staan, dan zijn er eigenlijk alleen maar twee trajecten. Hè? Een traject van binnenuit, uh, wat de club ook vaak doet, hè? waar mensen doorgeschoven worden. En ik, ik denk zelfs dat er ook een rol geweest zou zijn voor. Voor uh, ex-spelers die, uh, die ook uh, in die zin in die coachwereld uh, terecht zijn gekomen. en die een hele goede binding met de club We hebben. die ook heel goed weten hoe die club uh, te werk gaat. Dat is één traject. Een ander traject is een, een, een trainer halen van buitenaf. En of dat dan van buitenaf is met betrekking. zeg maar iemand die alle de Premier League werkzaam is. of iemand van buitenaf. Uh, in de naam van David misschien... Moyers wordt veel genoemd, hè? de man van Everton. Ja, dat heb ik gelezen en uh, uh, dat zie je op de internet, en in de boekjes. En ja, goed, zolang, uh, luister, zolang als dat niet wereldkundig is gemaakt door de club, dan hou ik toch nog eventjes uh, uh, uh, mijn uh, uh, een pas op de plaats, want er is wel vaker een hooggedijn opgetrokken. Dus uh, laten we even afwachten. De veldtrainer zou ook doorgeschoven kunnen worden, <tossimus> Ja, dat ja, zou mooi geweest zijn, hè? <hijf> nee, ja, goed... Uh, en dat, dat is absoluut niet, niet, in die, van die, die zijn niet aan de orde in die positie. Dat kan ik jou, jou wel uh, wereldkundig maken. In alle eerlijkheid dus, hè? Ja. Ja, nee, ja, wat er verder gebeurt, uh, dat is ook weer een situatie. Je weet de voetballerij. Het is in ieder geval wel zo dat de club van Manchester United altijd natuurlijk een grote continuïteit en stabiliteit heeft, heeft gehad. Dus in die zin... Uh, ben ik niet iemand die, die vrij emotioneel op, op deze beslissing reageert. Je, je weet hoe de voetbalrij werkt, ik weet wat ik voor de club betekend heb tot nu toe. En dan kijken we wel, en er zijn ook maar twee richtingen waar je op kan, of je blijft of je gaat weg. En als die beslissing genomen wordt, dan, uh, dan zien we dat wel weer. Ja, maar het is geen logische zaak bijvoorbeeld ook dat op het moment dat de hoofdtrainer vertrekt, de, de grote manager, dat dan de veldtrainer ook vertrekt, <hacht> om maar eens wat te noemen. Hij heeft al eerder nee, aangegeven, niet. geloof ik, dat hij wel wil blijven ook. Wie ikzelf. Ja, ja, natuurlijk. Het is, je, je werkt voor een fantastische, fantastische club en ik, ik zit al uh, al al twaalf jaar uh, zit ik al weer hier, waar waar, waar vijf jaar als veldtrainer bij uh, bij het eerste dus je hebt al aardig wat wat ervaring opgebouwd, eh, die, die, die erg belangrijk kan zijn voor wie er ook komt. En ja, als de club van mening is dat eh, dat, dat behouden moet worden, dan zal dat naar buiten komen. En als de, de man in kwestie, de nieuwe man in kwestie eigenlijk andere ideeën heeft dat die andere mensen om zich heen willen. Wat natuurlijk ook kan, dan is dat zijn goed recht. Dus eh, ik, wat dat betreft hou ik wat dat betreft, die speculaties een beetje een beetje van me af. Ja, nog 15 jaar, dan zit u er net zo lang als Alex Ferguson. Ja, dat, uh, dat zou helemaal mooi zijn, hè? lange tijd. 15 jaar. Maar ja, ja, wie weet. We gaan het bekijken. René Meulensteen, dank u wel. Graag gedaan. Gaan we weer verder met uh, Nederlands voetbal? Want morgenavond kunnen zowel PSV als AZ hun tegenvallende seizoen nog een beetje glans geven. Ze staan namelijk tegenover elkaar in de bekerfinale. En dat op zich is al een prijs. Beide teams zijn één speelronde voor het einde verzekerd van Europees voetbal AZ in de Europa League... en PSV in de voorronde van de Champions League. Voor AZ-trainer Gert-Jan van Beek is het een voordeel dat zijn ploeg onbevangen aan de finale kan beginnen. Maar het is een nadeel dat dit ook voor PSV geldt. We hadden liever gezien dat, uh, dat, uh, dat PSV uh, nog uh, die laatste wedstrijd uh, uit tegen Twente van enige importantie was. Dat is nu niet meer zo. Aan de andere kant maakt het misschien ook wel weer iets... Uh, uh, los in, in deze speciale wedstrijd. waarin het gewoon een hele mooie happening kan worden. waarbij twee ploeren gevrijwaard zijn van enig denkwerk na, na afloop nog. Hè, of rekenwerk. En dat je in ieder geval uh, onbevangen de, de strijd aan kan gaan met z'n tweeën. En, uh, en in ieder geval zorgt dat die mensen die komen, en die komen in grote getalen. Dat die mensen op een mooie wedstrijd hebben... Want finales zijn niet altijd de mooiste wedstrijden. Jij hebt iets bijzonders bedacht. Je gaat niet in het trainingskamp. Je gaat gewoon op de dag van de wedstrijd, donderdag. Uh, kom je naar het stadion. dan maar kijk je. want je wil in de sfeer komen van de finale. Leg dat eens uit. Leuk is dat jij dit bijzonder vindt. Ja. Voor ons is het uh, de, de, de, de normale gang van zaken rond, rond een uitwedstrijd. Ik heb de boel niet belangrijker willen maken. Maar ik heb zelf een keer uh, meegemaakt als speler zijn dat we vertrokken vanaf het stadion op de dag zelf. Dat was met Heerenveen. Dat was met Heerenveen. Nou, dat was geweldig. Eén grote volksverhuizing. Ja. Uh, mensen die zich klaarmaakten voor een hele mooie dag. Uh, ja. Dat hebben we dan ook zo beleefd. We hebben het ook een keer op een andere manier gedaan. Toen zijn we zijn een dag van tevoren al weggegaan. We hebben de hectiek in Heerenveen helemaal niet meegemaakt. Toen was ik overigens assistent-trainer. En toen hebben we na een geestige omgeving ergens in de buurt van Rotterdam in een hotel gezeten. En toen kwamen we pas bij Stadion aan en toen wisten we weer wat vergekte het opgeroepen had, het behalen van de bekerfinale. Maar toen was het eigenlijk te laat. was helemaal overdonderd. en eigenlijk stonden we binnen no time met 2-0 achter. En die wisten dat we uiteindelijk ook met 4-2 verloren van RODSC. Dus ik kies er nu ook voor om de jongens weer te laten proeven, om gewoon een normale voorbereiding te doen. Wat we altijd doen bij uitwedstrijden. En dat is uh, op tijd in de bus richting Rotterdam. Uh, in Rotterdam ergens een, uh, een, een ruimte zoeken waar we wat eten en wat kunnen rusten. En dan uh, op naar de Kuip. Dit seizoen twee keer verloren van uh, PSV. Ja, een beetje bizarre wedstrijden. Uit al heel snel met tien man. Thuis een uur lang uh, het goed gedaan. Uh, en het was het over. Wat maakt het verschil? Ah, het, het feit dat. Uh, uh, kijk, uit was wel duidelijk. Als je met een man minder tegen een. een, een op dat moment kampioenskandidaat PSV speelt. Uh, dan wordt het lastig. Ik moet zeggen dat we ook met 10 man het PSV nog behoorlijk lastig hebben gemaakt. Uh, ook een uur lang. <laughs> um, uh, Adam maakt nog een goede 1-1. Maar Arme ja, ja, heel uh, verrassend. Ja. Uh, ja de tweede helft kon het gewoon niet meer belopen. Zeker niet naar een uh, vrij vroege 2-1 na rust. Dat uh, was volgens mij ook een schot van Mark van Bommel. Nou ja, en, en, en de tuinwedstrijd, ja, daarin hebben wij gewoon geprobeerd om mee te voetballen, uh, vrij vroeg druk te zetten op PSV. Dat hebben we een uur lang volgehouden, waarin wij ook een aantal kansen hebben gecreëerd. Maar waarin uiteindelijk toch in de omschakelen we geslachtofferd werden door de snelheid van, van PSV en de slimheid van PSV. Hoe leeft het bij jouw ploeg? Ja. Heb je dat al gemerkt? Heb je wat ervaren rotte laten, de bekerervaringen laten vertellen? Ja, ja we hebben vanmorgen een, uh, ik heb vanmorgen een filmpje laten zien. Uh, Door Kees verder in elkaar gedraaid, hartstikke leuk, ondersteund met muziek. En uh, ik heb ook uh, de jongens die dat al mee hebben gemaakt, een bekerfinale, want die hebben we in de ploeg. Hè? Victor Helm, en, uh, Roy Berens, uh, Willy Overtoon, jaar, dankzij ons. Ja. Uh, en die heb ik laten vertellen hè, van wat wel en wat niet. En wat is nou de beleving en, en, en waarom heb je nou gewonnen en waarom heb je nou niet gewonnen? Nou ja, daarin waren Victor en Royk heel duidelijk van... Uh, die hebben gewonnen Willy die, heeft niet gewonnen. Nee, nee, maar die waren ook... Wij waren niet beter dan Twente. We waren eigenlijk minder goed. Alleen we, we waren ongelooflijk strijdbaar. Uh, heel veel vechtlust. En een goede organisatie. En daar liep uh, Twente, toen uh, op stuk. En, uh, en, uh, ja, en Willy zei van ja, de eerste tien minuten gaven we al drie, vier grote kansen weg. Uh, we kwamen totaal niet in ons spel. En ja, voordat we het wisten, was het, was, het, was het eigenlijk beslist. En uh, ja, die waren toch te veel onder de indruk van, van de ambiance van, van het spelen van een finale. gert Jan Verbeek de trainer van AZ en een paddendeu met Rob Fleur.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 World this would be. Sam Koek met Wonderful World. De bekerfinale dus morgen. Zojuist hoorde u al Gert-Jan Verbeek, de trainer van AZ. Zijn ploeg en PSV hebben een lange, evenwichtige bekersgeschiedenis als tegenstander. De eerste ontmoeting gaat terug naar 1982. Toen won AZ, dat zich destijds plaatste voor de kwartfinales. De meest legendarische ontmoeting is van 1997. Ook toen ging het om plaatsing voor de kwartfinales. Die wedstrijd werd beslist in de Sudden Death. In de aanloop naar de finale van morgen... kijken we terug op die heroïsche wedstrijd aan de hand van oud-AZ... en oud-PSV-speler Roberto Verhagen en verslaggever Frank Wielaert. PSV won de KNVB-beker negen keer, AZ drie keer... In de onderlinge ontmoetingen is balans. Beiden wonnen drie keer in de KNVB-beker. Die balans wordt morgen dus om zeep geholpen in de finale van dit jaar. Misschien pas na verlenging. Een van de meest bizarre ontmoetingen tussen PSV en AZ in de beker werd beslist door een golden goal. Gemaakt door hoofdrolspeler Roberto Verhagen. Ja, dat klopt. Dat was 1997, februari. Um, de achtste finale geloof ik, PSV AZ. Nou, het begon al sowieso dat ik die wedstrijd op de bank begon. En, uh, en uh, speelt het reguliere speelt, het was uh, volgens mij 2-2. Tot zover correct, maar het geheugen laat Verhagen toch even in de steek. Volgens mij, ja, 1-0 kan we ja. Volgens mij 2-0 ook nog. Ik kan me niet meer zoeken herinneren, volgens mij 2-0 ook nog. Uh, het verloop in het kort, het werd 1-0. Simpel eigenlijk, uit een mooie vrije trap van Niels al in de zesde minuut... Binnen een minuut was het gelijk door een afstandstreffer van Buskermolen. Het werd 2-1 door een benutte strafschop opnieuw via Niels. PSV komt naar rust opnieuw op voorsprong. Weer via Niels. Het antwoord van AZ komt wederom van Buskermolen. Danny Brillant een viel comme ça voor Ronderijk. 2-2 is het in Eindhoven bij PSV AZ. En het zal niet veel spelers van tegenstanders vergund zijn om in het PSV stadion... Tegen PSV te scoren. Het lukt Buskemolen zowaar twee keer in één wedstrijd. Ja, en dan de verlenging. En dan, ja, uh, ja. We gaan naar Ronderijk. Naar het begin van de verlenging van PSV uh, tegen AZ. Is inmiddels 57 seconden aan de gang. Is het gevolg van de 2-2 eindstand na 90 minuten. Er komt natuurlijk een winnaar. Die kan komen via sudden death. De plotselinge dood uh, in goed Nederlands. De golden goal wordt die ook wel eens genoemd, of werd die genoemd. Tijdens het EK in Engeland vorig jaar betekent dat wie scoort winnaar is. Overigens Kenneth Goudmijn, zijn vervanger. Met nummer 17 is Roberto Verhagen. Vlak voor het einde van de eerste verlenging is het moment van Roberto Verhagen aangebroken. De lange bal van Jonk op wie? Op het hoofd van een verdediger, Den Turk, van AZ. De uitvalmogelijkheid via Durmesoglu. Steekbal van, van Kenan toen de tijd. Het missertje van Numan. Ik stond volgens mij achter Arthur Numan. Ik speelde rechts voor volgens mij. En uh, Numan linksback. En daar zou dan de winnende kunnen komen. Vroeger was ik nog vrij snel. En volgens mij was ik binnen een paar seconden... Was, stond ik uh, ja, ogenhoog tegen uh, Waterheus. En uh, was uh, ogen dicht en uh, langzaam schuiven eigenlijk. Het is afgelopen! Hoe is het mogelijk? AZ zit in de volgende ronde. Was het over en sluiten voor PSV. Ja, en dat was natuurlijk wel lekker. Als, als ex-PSV'er. Roberto Verhaken is een shirt kwijt. Hij wordt getikkeld door de benen door zijn eigen doelman Moens om op die manier onderop te komen liggen in een stapel spelers van AZ die het feestje willen vieren. De aanhang uit Alkmaar is uitbundig. Hoe is het mogelijk? Ja, het is leuk. En ook weer niet. Het is natuurlijk lekker. Dus, ja, ja, een jongensdroom wil ik niet zeggen. Maar ja, als je zo je oude club toch pijn kan doen, ja, dan is het natuurlijk alleen maar, alleen maar lekker. Roberto Verhagen is de man die het vonnis voltrekt over PSV. AZ gaat door naar de kwartfinale van de KNVB. Voor een ex-PSV'er die matchwinner is Roberto Verhagen. Zat er nog zeer dan? Ja... Alhoewel, ik speelde even een jaar daarvoor, twee jaar daarvoor, dan heb ik een jaar bij de selectie gezeten. En toen was er voor mij eigenlijk geen plaats meer bij het eerste. Ja, dat vind ik natuurlijk nooit leuk. En toen kwam eigenlijk op een goed moment kwam AZ. Dus ja, een beetje oud zeer zat er wel, ja. Ook al kegelde Verhagen als oud-PSV'er zijn oude club uit de beker namens AZ. De rechtshalf van Waleer is en blijft een Brabander... in de voorbeschouwing op de bekerfinale van dit jaar. Ja, uh, PSV-AZ. Uh, ik denk dat PSV... Uh, ik hoop natuurlijk dat PSV wint. Ik heb natuurlijk een langere tijd bij PSV gevoetbald. En die hebben AZ natuurlijk ook een mooie tijd gehad. En uh, ja, uh, ik hoop natuurlijk wel op een mooie finale. En uh, ja, we zullen zien. Morgenavond dus, om 6 uur de bekerfinale tussen AZ en PSV. Live te horen uiteraard op deze zender. Dan gaan we tafeltennis, want volgende week is in Parijs het WK. Met namens Nederland een deelnemster die we allemaal kennen, Li Jiao. Waar andere speelsels door tal van oorzaken verstek moeten laten gaan... is de 40-jarige veteranen de eenzame oranje strijdster op het individuele toernooi. En dat is in het recente verleden wel eens anders geweest. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Goedemiddag, Stefan. Ja, de tafels in het trainingscomplex Papendal zijn er goed bezet. Nog één, nog één game. Mirjam Homan. spelen. Natuurlijk zelf een tafeltennislegende. Wie zien we hier allemaal? Dit is de jeugdselectie. Leeftijd 12 tot 14. Okay. En zit er wat talent tussen? Ja, hier wel. We hebben uh, ja, toch wel een paar jonkies daar uh, in de hoek. En uh, hier vooraan uh, is 12 jaar en uh, speelt echt al heel aardig niveau. Twee keer backhand. Maar dan de senioren top. Dan komen we terecht bij één tafel. En daar staat één tafeltennister, Jiao. Want uh, bondscoach Elena Tumina, waar is Brit-Eerland? Ja, die heeft een uh, bench gebroken. En waar is Lidje? Uh, die is zwanger. En waar is Linda Kremers? Uh, die kon uh, geen uh, volledig voorbereidend draaien uh, voor WK vanwege. Uh... Uh, afma zeg maar afmaken en ga studie. Ja. En hier is Elena Timino, de bondscoach. maar die is gestopt, hè? Ja, ik, ja. <laughs> ik ben gestopt. Dus heb uh, je dan jou over. Ja, precies, zij wordt dus uh, meer dan ooit tevoren het gezicht van het Nederlandse tafeltennis op dit moment, hè. Ja, uh, zij is al geweest, hè? Het is al geweest, maar uh, ja, daar had je in ieder geval nog wat, uh, wat speelsters erbij. Hè? Want het lijkt wel een beetje treurig eenzaam zo, of niet? Nou, ik denk dat is niet alleen maar bij ons zo. is. Dus, uh, na Olympische jaar. Heel veel uh, topsporters uh, nemen wat uh, we eigenlijk. Dus uh, in op zich is het best logisch. Ja, als je uh, ooit een, je studie wil afmaken, dan liever na Olympische jaren. Dan, uh, of een, uh, zwanger worden liever meteen na Olympische spelen dan uh, jaar daarvoor, zou ik zo zeggen. En zo kan het dus zijn dat uh, de selectie voor het WK tot één persoon is gedecimeerd. Li jou. Niet de eerste de beste. De zesde titel in acht jaar nu voor Li Jiao in de Masters. Dus gaat de titel zoals verwacht naar Li Zhao. Europees kampioen, een prachtige prestatie op haar leeftijd. Veelvuldig Nederlands kampioen, twee keer winnaar van het EK... vier keer winnaar van de Europese top 12. En inmiddels 40 jaar, nog altijd actief. <laughs> Omdat ik A, veel te leuk gevonden bij tafeltennissen... en B is, ik denk dat er gewoon... Uh... Helemaal niet nagedacht dat ik ga stoppen, nee. Of is het ook een beetje, ja, omdat er zo weinig is, dat anders het tafeltennis in Nederland wel heel klein wordt als jij zou stoppen? Nou, zo groot uh, heb ik zelf niet nagedacht hoor. Het is niet zo dat je je ja, min of meer verplicht voelt om dat te doen voor het Nederlandse tafeltennis. Kijk, als je uh, een vertegenwoordiger van Nederlands moet je gewoon zo'n eer vinden. Hè? En, uh, aan de andere kant is het voor jezelf ook belangrijk dat je zelf leuk vinden. Dus ja, dat komt er goed uit. Dat heb ik zelf ook wel leuk gevonden. En natuurlijk, tegenwoordig van Nederland, vind ik ook belangrijk. Merk je het wel dat het wat moeizamer wordt? Dat je wat, uh, wat langer moet herstellen bijvoorbeeld? Ja, zeker. Bijvoorbeeld vroeger, als je twee keer per dag getraind... Ja, dan denk je, ja, s'avonds kan nog een beetje, uh, een beetje kijken, een film bijvoorbeeld. Maar nu, als je na acht uur, dan wil je alleen met slaven, ja. Zo klinkt dat als... Uh... Twee Nederlandse verslaggevers tegen elkaar een potje tafeltennissen. Ja, en zo, als Nederlands trots, Leejau aan het sparren is met het trainingsmaatje. En nu hoort het, met name de trainingsmaat, moet er hard voor werken. 40 jaar dus en naar het WK met als doel de kwartfinale te halen. Maar hoe fit ben je op het moment? Hoe fit? Ik ben uh, redelijk fit. Uh, vorige week had ik uh, Brusilas op mijn uh, ribben. Ja. En uh, kan vier dagen niks trainen. Want wat was er gebeurd dan? Uh, mijn linkerkant uh, die riepen, ja. zeg maar, onder, ook zo uh, van vier tot zeven uh, riepen. Die ziet er een beetje scheef volgens mij. Ja. beetje scheef? Ja, ik, volgens mij wel. Maar ik weet niet precies, maar het is zo pijn. Ja. Maar uh, was je gevallen, had je er wat tegenaan gekregen? Uh, ik denk door die jaren dat ik gewoon naar uh, volgende gespeeld heb. En daardoor krijg je uh, niet goed voor elkaar, uh, bij elkaar, uh, ik, ik weet niet goed. Het ook. Het komt een beetje door het tafeltennis eigenlijk. Ja, wel. Ja. Ja. Ja. Maar door een heel goede dochter heeft uh, echt een uh, ongelooflijk dat hij uh, pijn kan vrijkrijgen. Dus nu uh, ga ik uh, dus uh, vier dagen aan, uh, trainen. Vandaag voel ik wel beter, ja. Ja, precies. Want ik zag het al gebeuren dat we dan de enige Nederlandse deelnemers... ...daar aan dat WK ook nog zouden moeten missen. Nee joh, ik ga helemaal niet uh, nagedacht dat ik ga missen. Nee. Maar het was wel pijnlijk, ja. Wat dacht jij toen uh, Li Zhao uh, vorige week op de proppen kwam met uh, de pijn aan haar ribben? Ja, ik heb wel uh, vaak in zien met pijn. Ik bedoel, Zhao is een watje. Jos, uh, ja, ze, ze kan pijn leiden. Het is niet anders. Wij, dat, wij zijn niet anders gewend. Op tafel die openingen. En zo moet het op het WK dus komen van die Nederlandse topper met de pijnlijke ribben? Of kunnen we Mirjam Jom nog tot een rentrée bewegen? Nee, totaal uitgesloten. Nee hoor, ik ben net hier lekker begonnen met een beetje training geven. dat uh, is al goed zo. Jammer van die laatste, Lisette. Spinnen. Op dus naar het WK-tafeltennis in Parijs met Jiao de Rots in de Branding. Dan hebben we nog een paar uitslagen voor u aan het einde van deze uitzending. Uitslag van de eerste ronde in de na-competitie van de eerste divisie. Jawel, het is begonnen daar. Om acht uur begon Dordrecht tegen Go Ahead. Eagles die wedstrijd eindigde in 3-3. En de Eagles stonden na 38 minuten al met 10 man aan een rode kaart voor Bart Friends. En de graafschap tegen Fortuna Sittard eindigde in 2-1. Zaterdag zijn de returns en de winnaars over twee duels gaan naar de volgende ronde. En daar wachten dan uiteindelijk, of daar stromen dan uiteindelijk... de nummers 16 en 17 van de eredivisie in. Een uitslag uit uh, Spanje, Celta de Vigo tegen Atletico Madrid eindigde in 1-3. Atletico is verzekerd van de derde plaats en dus de Champions League. En dan in Italië werd ook nog driftig gevoetbald. Pescara tegen AC Milan 0-4, Bologna Napoli 0-3 en Siena Fiorentina 0-1. Waren veel meer wedstrijden, maar die onthouden we Juventus aan kop, is al kampioen. Napoli zeker van de Champions League en AC Milan kandidaat.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 Het VFonds steunt herdenkingen, verzetsmusea en bevrijdingsfestivals om mensen het verhaal achter onze vrijheid te laten zien. Veefonds investeert in vrede. Dit is Radio 1.